Van 11 uur. Gert Kluut het NOS-journaal. Vier op de tien huishoudens wonen in een rijtjeshuis. Bij huizenbezitters zijn die woningen nog iets populairder, blijkt uit cijfers van het CBS. Door de jaren heen heeft het rijtjeshuis aan populariteit verloren, maar desondanks bleef dit de type woning gewild. De 201 kapwoning is nog steeds een gezinsfavoriet. Volgens onderzoekers domineerde in de jaren 70 en 80 de jong gezinnen de woningmarkt, en vooral bij dit type huishouden is de rijtjeswoning populair.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 Het kabinet vindt dat de drie nieuwste centrales op de Maasvlakte... en in de Eemshaven open kunnen blijven. De Tweede Kamer wil juist dat er een onderzoek wordt ingesteld... naar sluiting van alle kolencentrales. Oostenrijk gaat de eigenaar van het geboortehuis van Adolf Hitler onteigenen. De autoriteiten willen zo voorkomen dat het huis in Braunau... mogelijk wordt gebruikt voor verspreiding van nationaal-socialistische denkbeelden. Hitler werd in Braunau geboren op 20 april 1889... Na de Tweede Wereldoorlog heeft de eigenaar het huis aan diverse partijen verhuurd... en nu staat het al een paar jaar leeg. Plannen om het huis een nieuwe bestemming te geven zijn mislukt... omdat de eigenaar dwars ligt. Daarom wordt er nu in een wet gewerkt om haar te onteigenen... en een schadevoeding te geven. Wat er met het huis gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het weer vandaag periode met zon en droog. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 tot 15 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en vanavond valt in het zuidwesten soms regen...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 The sun goes down, the stars come out And all that counts is here and now My universe will never be the same I'm glad you came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 En all I come is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. King, king, king, Ja, we gaan uh, beginnen. En we zijn weer terug. naar het nieuws. En bij ons komt zitten Gerard. Goedemorgen Gerard.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 Dat geldt bijvoorbeeld ook voor bestemmingsplannen die dingen verbieden, waardoor evenementen op bepaalde plekken niet, uh, niet kunnen. Meer zelfregulerend begrijp ik. Meer zelfregulerend, meer overlaten aan de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Ja. Uh, daar hebben we wel met elkaar regels voor afgesproken. Maar tegelijkertijd uh, zeggen we op, uh, op het handhavingsgebied gaan we echt op de, op de belangrijke thema's zitten. Openbare orde, milieu, uh, volksgezondheid. Mm -hmm. Maar die andere dingen die we met elkaar ook hebben afgesproken, waar echt regels in zitten die normaal zeggen, daar mag iets niet.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 Maar een idee waar we vorig jaar echt heel enthousiast over waren... Eh, om een idee te geven van hoe het helpt... als je een keer het bestemmingsplan wat minder streng toepast... is dat we bijvoorbeeld een heel grote eh, filmvoorstelling op het strand hadden vorig jaar. Mm -hmm. ja, met een, een gigantisch groot scherm. Dus een scherm wat door Europa reist. En... Eh,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 Maar het zijn die evenementen waar je nu eigenlijk gewoon ja, bijna geen voedingsbonen voor hebt. Omdat het bestemmingsplan, dat scherm wat ik noem, het bestemmingsplan staat er eigenlijk niet toe. En het gebeurt dus niet meer. Nee, en flexibiliteit het is natuurlijk zonde. ver te zoeken. Nou, en ik vind als, we als gemeente moeten we ook echt die voorhoede functie moeten we vasthouden. Als de wereld om je heen verandert, juist wij in Zandvoort, we hebben een gigantische economie. 200 miljoen, terwijl we een plaats zijn van 16.500 inwoners. Dus We wij, wij zijn het aan onszelf verplicht om daar ook op een vernieuwende manier naar te blijven kijken.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 Volgens mij is 17, 18, 19 juni dat weekend. Ja, oh, ja. kijk. Okay. Er staat genoteerd. Hartstikke goed. Gerard, dankjewel. Heel graag dankjewel voor, voor je komst en uh, nou, mocht er nieuws zijn en mocht je zeggen van uh, nu wil ik wel vertellen, misschien is dat een goede afspraak. Dat een volgende week even komt vertellen wat er is gekomen. Dan, er dan ja. meld je, je en dan eh uh, nodig je uit uh, om mooi. te komen praten. Bedankt dankjewel. voor je komst. Graag gedaan. We gaan naar uh, muziek.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 De Stationsbibliotheek. Ja? In Haarlem. Dat, bijvoorbeeld. Amsterdam, uh, dat is, weet maar, ik niet. Maar. Ja, zover gaat mijn kennis niet uh, van het systeem. Uh, maar de Stationsbibliotheek. Bijvoorbeeld bij de grote bibliotheek in Haarlem. Van uh -huh. Dan hebben jullie een exemplaar van Marco Termes daar liggen. Ja. En dan uh, kan het gewoon besteld worden. Ja nee, duidelijk. Nou dit is wel heel bijzonder. In dus het hoeft gang. geen beletsel meer ja. te zijn om het niet te lezen. Dat vond ik sowieso wel. Ja, ja, ja. <laughs> Leengeld leen koopt Termes. Ja.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 Dus ja, ik hou gewoon van... Je zou zo. een goede filosoof zijn. Ik ben een filosoof. Ja, ik, ben, ik heb ja. alleen mijn studie niet afgemaakt. Nee. Want ik vind dat elk rechthaard filosoof... breekt zijn studie af. Nou ja. ja. <lacht> <lacht> Ook weer zoiets <lacht> ik, filosofisch. Ik heb, ja, maar ik heb bijna mattend... door, door de Leidse universiteit... Nee. Uh, uh, lopen rollen door de gangen... met, uh, met, uh, met een professor...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 gaat dat ding aan. De computer gaat aan. En ook al ga ik niet snel... dan lees ik maar wat ik... Ik controleer schrijf. het namelijk elke ochtend door langs de loon. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie of dat de gordijn... Ja, ja. lang, lang leven de en buren. Zelfs is hij, <laughs> dan zelfs dan zelfs weet je of dat die doorgezakt is. Die prachtige, is de die prachtige film... dat is leemend... dat is andere. Maar goed. Okay. nog Heel even terug, want we hebben, ja, ja. hebben kort... over je gedichtenbundel... Ja. puur Mes Nou, ja. ik uh, zei al... in het begin dat ik... Op Facebook heb je eigenlijk alles al geplaatst, hè? Nee, ben je, alles? nee, oh, ik heb. Nou, je hebt er al heel vanaf, veel geplaatst. Ja, maar tussen veel en heel veel en alles. alles daar alles zit een dus veel. Geloog. Ik heb in 4,5 en een half tij, een maand tijd, dus zo lang had ik me gegeven. Ja. Heb ik 118 gedichten geschreven. Ja, gigantisch. Ja, waanzinnig. Ik was bizar. ook echt helemaal uitgemergeld. Ja, dat snap ik.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 Uh, vier, Klikspaan, Café Neuf, Laudel en Hardy. Maar en jij hebt altijd gezellig even... Overal waar ze me s'nachts de Dus dan de deur kunnen ze met donderen. jou <laughs> nog even daarover praten. En, ja, ja. en dan ja. kunnen, ze mogen hier een wijntje of een biertje aanbieden dat, daar. Uh, dat Geen enkel zeker. punt. Nou ja, dat is toch wel heel bijzonder om even met de te spreken. Nou, hartstikke goed uh, Marco. Dank uh, dankjewel. Ik verheug me erop. Uh, uh, nogmaals, ik heb er twee besteld. één voor mezelf en één om weg te geven.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 Ja, dat is nou eenmaal het lot van een, van een begnadigd jazzpianist. Maar dat is hij wel. Natuurlijk ja. afgestudeerd conservatorium. Is, is in uh, Los Angeles bij uh, Claire Fisher uh, jazzpianen gaan studeren. Ja, het is niet maar zo... Maar hij heeft het wel slim aangepakt. Ik, of tenminste, of dat, dat ja, misschien is het wel toeval, dat weet ik trouwens ook niet. Maar hij doet het wel heel goed, want hij is wel overal te zien. Absoluut. En dan is het nog ja. steeds bijzonder dat jullie hem zondag gewoon in het programma hebben. Ja, ja, ja, ja, oma alle jazzmuzikanten in Nederland. die komen ontzettend graag naar de krocht. Ja. Dat realiseren wij ons niet. Maar dat is zo. Ja. Wat, Want, gaat hij, wat gaat hij doen? Wat heeft, hij, heeft hij een speciaal uh, programma? Wat nou, hij, gaat, gaat, hij gaat in ieder geval. Uh, uh, een flink aantal stukken van die laatste CD uh, gaat hij spelen. Zal met de persoon ook, neem ik aan. Daar? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat neem ik aan dat hij het meeneemt. Ja. Dat was geen idee. Uh,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 En dan zie ik om half drie zie ik nog vijftien man staan die willen betalen. Ja, dat er ja. niet leuk. Dat, dat, dat, dat, dat moeten dat we niet doen. Dat nee, wordt dat niet. Anders ga ik voorhangen een bordje vol. En dan is maar luister, er. de krocht is gewoon open. Je kunt er lekker ja, een drankje tuurlijk. en een. Half twee, uh, half twee ja. kunnen binnenlopen. Ja, precies. Dus Geen gewoon één kroken. Kroken. Kroken. Wat, wat zijn de kosten? Vijftien euro. Nou ja. Waar, ja. Heb je het over? waar hebben we het over? Als je, als je deze muzikanten wil zien in de concertzaal, ben je minimaal dubbele kwijt. Minimaal. Want vergis je niet in de slagwerker bijvoorbeeld, die morgen er is, hè? Hans van Oostraam. Ja.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 daar, daar, be, dus dus, dus het gewoon daar bemoeien wij ons niet mee. Nou, nee, maar ik, ik, ik verwacht dat het ergens rond, rond de 10 euro zijn of zo. Dan ben je voor ja. 25 euro uit en thuis. Uh, een ja. stampotje wat hij anders had, was ook iets van 9,5 euro. Ah, ja, dat dus we. dit is, al niet veel, dat dit is een koud buffet. Als jij het eten dan ben je meer kwijt. Precies. Nou, dat hangt er vanaf waar, hè? Ja, we zitten niet... Nou, laat maar... Goed Hans, nou volgens mij gaat het gewoon helemaal goed komen zondag. En uh, wordt het gezellig ja. en druk. En mensen komen ja. op tijd. Dat is uh, wat ja. we nog willen zeggen. Ja, ja. en compacter als dit kan ik het bijna niet vertellen. Nee, precies. Nou, dit, was, dit was de hele korte versie. Dankjewel voor je dank je wel. Dank je wel. Jullie dank voor je dan uitnodiging. Graag gedaan Hans en tot de volgende keer. Goed. Okay. We hebben verder nog naast ons zitten... Roy van Buring en Michel Vaas. Mogen wij de lange versie doen? Of de... <lacht> <lacht> uh, Jullie hebben waarschijnlijk net zoveel okay. tijd ongeveer. Ook de korte versie. Ja, ja. En jullie zijn de organisatoren ja, ja. van het, ja, ja. het Vintage Weekend. Nou heren, brandloos, waar gaat het over dat Vintage Weekend? Waar wordt het gehouden? Wanneer? En wat valt er allemaal te doen? Vintage Zandvoort. Dat is de juiste benaming. Ja. Dat is een, uh, een volkswagen evenement uh, in Zandvoort. En voor het eerst gaan we het op het parkeertrein zuid...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 Toen dus ben ik met de gemeente in Conclave gegaan, gegaan en die hebben gezegd: van, joh, kom eens met een alternatief. Dus toen zijn we uitgekomen op parkeerterrein-Zuid. En dan gaan we het nu organiseren. We staan nu meer hier in het dorp op het Raadhuisplein. We hebben een promodag. Er staan okay. vier, vijf auto's nu op het plein. Dan lopen mensen folders en flyers uit te delen. En dan uh, volgende week uh, de 15e, vanaf drie uur is iedereen welkom uh, op parkeerterrein Zuid. En dat kost? Voor de bezoekers niks. Dus bezoekers mogen er zo op. En dan je... gewoon parkeertarieven. En, en, uiteraard. Ja. Die mensen mogen ook niet ja. het terrein op met, nee. met je gewoon een auto. Het moet echt een, een aircooled auto zijn. Dus een Volkswagen luchtgekoelde auto moet het zijn. En de rest is, hebben we op zaterdag hebben we een grasveldmeeting. Wil je daar komen met je Volkswagen bus, met je kever, met je luchtgekoelde autootje. Dan betaal je 5 euro. Maar ja. Dan mag je in het terrein op. Dat is een grasveldmeeting. We hebben steentjes. We hebben uh, foodtrucks. Hebben we, we hebben koffie. We hebben thee, limonade, patat. Alles is aanwezig. Dat is leuk joh.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 Als bezoeker. Als bezoeker, met je auto op je vijf ja, ja. euro. En zonder auto? Is het gratis. Okay. Alleen dan moet je aan de buitenkant parkeren. Ja, nou goed. De dus dan kom je die, aanrijden met de je... De mensen je... die hier wonen, die komen ja, op de fiets. Die, nou, precies, nou, die ja, mogen er zo op. Ja. En, en vanaf hoe laat gebeuren die dingen allemaal? Want dat zie ik er niet bij staan. Vrijdag is het uh, vanaf drie uur uh, mogen de mensen erop. Dus dan komen de mensen met de Volkswagen busjes en tentjes... Die, uh, die blijven slapen, die uh -huh. dus het hele weekend aanwezig zijn. Dat gaat vanaf drie uur... Mogen we ze erop? En dan uh, hebben we s'avonds een borreltje met z'n allen. En dan zaterdagmorgen om tien uur is het open voor bezoekers. En ook dus voor de mensen die met een Volkswagen uh, die kant op komen. Of dus met een keefje of met een busje of wat dan ook. Ja, ik, met mijn nieuwe Volkswagen is niet welkom nee, natuurlijk. Ja, dat nee, nou, ook niet. Maar wel allebei Volkswagen liefhebbers. Uh, ja. ja, ik heb Kijk. een chaos. Dus ik ben, uh, ja, okay, uh, ja, ja, ik... ja, ja. Ja, ja, Nee, maar je mag er niet op Nee, nee precies. En je mag er wel netjes voor Hoe, men... ja, <laughs> Ik hoeveel mensen. Ja, ik kan wel mooi een <laughs> ja. zo'n ding neerzetten. Ja, je woont er vlakbij, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik woon. Uh, ja. Andere kant. Ja, dit is buurman, hè? Dit, uh, Marco ja, ja. is mijn buurman. Maar uh, hoeveel uh, auto's verwachten jullie ongeveer?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 We stoppen al die andere Volkswagen-gasten, die stoppen allemaal. We gaan allemaal de jongen helpen, dat hij weer verder kan rijden. Ja. Heek, zo hoeft je hoeft het. niet te wachten op de AMB. Komen we er niet uit, dan moet je wachten op de AMB. Weet ik van wat. Maar in eerste instantie gaan we z'n allen helpen, dat hij gozer verder kan rijden, dat hij naar huis kan. Ja, mooi. Dat is de, heel bijzonder. De, de samenhorigheid, hè? Ja, Juist. zeker. Ja. Nou, ja, uh, volgende week dus. Uh, nou, Roy wil ook nog wat. Roij wil nog een klein of uh, een.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 Want op een gegeven moment, uh, is, als het uh, helemaal vol zit, dan kan je ja. natuurlijk iets meer uh, bijzetten. Bij maar uh, ja, we gaan het dat, gewoon, uh, gaan we gewoon proberen. En dat is open de, vanaf 10 uur? 9 uur? Uh, zeg vanaf 10 uur is de markt uh, open. Je, aan, je kan aanrijden vanaf 9 uur. Oké, okay, moet zich van tevoren al aanmelden bij nee, jou? Dat hoeft niet. Gewoon uh, aan de poort uh, 15 euro betalen en je hebt een plekje. En het is uh, je klep open doen. Sta, een spulletje uitstallen, Een tafeltje ervoor zetten. dan opant nee. betalen. Want we hebben geen pin Welke aan. Welk Nou betalen. Ja, we dat is wel even belangrijk ja. om te ja. zeggen. Dat uh, mensen ja. dus uh, ja. Ja. cash geld mee moeten nemen. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. En uh, het gaat een heel leuk evenement worden. We hebben ook een springkussen. Op, op de twee dagen. Of op de drie dagen. Het, het, uh, Kinderen kunnen zich ook vermaken. Kinderen kunnen ja. zich ook vermaken. Ik nou, nou, gaat de Maarten op en de, ja. en de kinderen die gaan op de trampoline. Ja, doen ja inderdaad. Wat. Nou, perfect toch? Nou, uh, Ik zou zeggen allemaal uh, naar uh, het parkeerterrein zuid volgende week. Ja, of ja. zo meteen nog even op het raad als een flyertje halen. Want daar staan. Dan, we dan weet vanuit. je alles Cold wat food. er gaat gebeuren. Kort ja. allemaal goed. Dan leg ik het graag nog een keer uit. Dat is goed. Ja. <laughs> nou, dankjewel de, de voor jullie versie. vondst. Ja, dan, uh, Dank jullie wel. Ja. Heel veel succes volgende week.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 Uh, restaurants weg in plaats van... Uh, op 16 april de... hebben we nog de Stormloop Obstacle Run... op het circuitpark Zandvoort. Oh, ja, die was Vanaf 11 uh, uur. Ja, ja, ja, en dan ja. gaan we toch weer door naar 17 april. Een classic concert met het Hoorns Byzantijnse mannenkoor... in de protestantse kerk. Dat ja. schijnt erg mooi te ja, zijn. Ja, dat, dat wordt prachtig. Dat ja. is trouwens maar 5 euro entree. En de aanvang is om 3 uur en om half drie gaat de kerk open.